De baby was drie maanden te vroeg geboren in een ziekenhuis in Buenos Aires. Volgens de artsen was ze dood. Toen de ouders afscheid wilden nemen in het mortuarium... hoorden ze vanuit het kistje een zacht gejammer. Voetbal in de eredivisie is vanavond tot nu toe één wedstrijd gespeeld. AZ tegen FC Twente werd 2-2. Het weer vanavond buien met kans op onweer en hagel. Morgen eerst zondag, daarna weer enkele buien en het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. In de wetenschap dat AZ Twente 2-2 werd, zijn we natuurlijk benieuwd hoe het de rest van de teams vergaat. van Ajax. Net begonnen. Philip Koken. Net begonnen. We zijn dikke minuut bezig. De wedstrijd is zo'n anderhalf minuut te laat begonnen omdat de scheidsrechter Kevin Blom even moest wachten omdat er een enorme rookontwikkeling gaande is bij het begin van de wedstrijd. En dat omdat er uh, vuurwerk ontplofte. Twee minuten voor aanvang in het vak van Ajax. En dat liep nogal uit de hand. Er waren ontzettend veel vlaggen en vaandels die vlam vatten. Zodat uh, ja, al die supporters die daar in dat vak zitten helemaal niets meer konden zien. En ik dacht dat even dat er een risico was dat het een uitslaande brand zou worden. Nou, dat werd uh, gelukkig niet bewaarheid, maar. Uh, het is ietsje te laat begonnen. Ajax is meteen ter aanval uh, gegaan. En zet de Herenveen-defensie onder druk. En dat zullen ze vooral doen via de vleugelspitsen. Via Aysati en Lukoki. Die dan met name Doken Smit en. Uh... Uh, de linksback breuier Breuer lastig moeten maken. Want dat wordt wel toch wel gezien door Ajax als de Achilleshiel van de ploeg van Heerenveen. We zijn twee minuten bezig. Nog altijd is het 0-0. Tweede helft. Rusland was 0-0 bij rode FC Feyenoord. Ronald van der Geer. En die stand staat nog altijd in Kerkeraden op het bord. We zijn twee minuten geleden begonnen aan dat tweede bedrijf. Met balbezit nu voor Feyenoord. Nog geen kansen gezien in de tweede helft. Ook geen wissels. Dus dezelfde 22 mogen het nog van beide trainers gaan proberen. Nu een aardige aanval van Feyenoord met Bakal en Quidetti. Maar uiteindelijk kan De daar eigenlijk eigenstrijd. Als op het gebied wegwerken. Het blijft dus 0-0. Het is nog rust bij RKC-PSV. Dat was de T wat heet, denk ik. En ook bij NAC Breda tegen Heracles Almelo. Daar zijn ze nog niet begonnen. 1-0 daardoor een doelpunt van Buis. van Ajax, Philip.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 Vanwege het neerhalen van Van den Bussen. Het gaat helemaal mis voor Heerenveen in de openingsfase. En dit zal de wedstrijd vreselijk gaan vermoorden. Het gaat mis bij een paas van de rechtsback van Doken Smit. Die bal wordt dan geblokt door Aysatti. Dan is Siem de Jong vandoor. En wordt hij geraakt? De Jong, inderdaad, hij wordt geraakt. Het is een behoorlijk gewelddadige overtreding. Omdat Van den Bussen een fout van Doken Smit moet corrigeren. En. Het is inderdaad een terechte rode kaart. Er valt niets anders van te zeggen. En Van den Bussen krijgt rood en Ajax krijgt een strafschop. En Sien de Jong ligt daar nog altijd geblesseerd. Die moet overeind geholpen worden. En vloekend en tierend gaat u Van den Bussen naar de kant. Ja, Van den Bussen had er misschien wellicht iets minder hard kunnen ingaan. Hij was een tikkeltje geïrriteerd door die fout in de defensie. vroeg in de wedstrijd al die hij moest corrigeren. Siem de Jong gaat er vandoor. Daar komt hij als een waanzinnig invlieger van de bussen. Twee benen vooruit. Hij pakt het been van Siem de Jong. Er is geen twijfel over mogelijk. hoor. Het is een volledig terechte beslissing van scheidsrechter Kevin Blom. En dan komt Christoffer Nordveld. De Zweedse keeper komt in de ploeg. Die gaat zijn debuut maken voor Herenveen. Uh, Dat is een uh, jongen die een maand geleden is overgekomen van uh, een, een Zweedse club. En... Die heeft drie, vier maanden geen competitie meer gespeeld. Die heeft half november heeft hij zijn laatste wedstrijd gespeeld. En uh, daar gaat Narsing. Narsing wordt dan naar de kant gehaald. Die is het kind van de rekening. Narsing, de meester van de assist. Die heeft dus maar drie minuten mogen spelen in deze wedstrijd vanwege die geweldige verdedigingsfout in Hereveen. Waarna Siem de Jong ontsnapte. Gecorrigeerd door Van der Bussen. Die een waanzinnige overtreding maakt op Siem de Jong. En dit kan misschien, waarschijnlijk al een hele vroege beslissing worden in de wedstrijd. Theo Jansen gaat de penalty nemen. Nu Siem de Jong is neergehaald. Jansen tegenover Nordveld. En heel beheerst wordt hij binnengeschoten. Theo Jansen, goede schijnbeweging. Nordveld kan er niet bij. Het is een rolletje, maar zo goed geplaatst. Zo zuiver. Zo mooi gespeeld door Theo Jansen. 5,5 vijf en een halve minuut zijn we bezig. Ajax leidt met 1-0. En Heerenveen moet verder met 10 man. Wat een avond. RKC, PSV, en bij jou ook. Wat een avond Andy. Ja, het is helemaal niet zo goed allemaal, maar het is zo spannend. En dat uh, maakt deze wedstrijd zo leuk. Net begonnen aan de tweede helft. Geen wissels. Bal bezit voor PSV. Via Hutchinson: bal voor doel. Maar bal wordt uh, tot corner verwerkt. Achterin door uh, Duits. En dus de eerste mogelijkheid voor PSV bij 0-0 stand. Dat was de ruststand en dat is het ook anderhalve minuut na rust. Als Mertens zich gaat melden voor de hoekschop van de rechterkant. Weinig kansen gezien aan beide kanten overigens. Een halve kans voor voor RKC Waalwijk en uh, twee halve kansen voor PSV. Maar toch is het een spannende wedstrijd. Mertens vanaf de rechterkant met het rechterbeen. De koppers zijn mee naar voren, zoals Marcello. Dan komt die bal maar slecht. <lacht> nou, ik wil zeggen, slecht genomen. Want uh, Sander Duits die kan die bal met zijn linker wegtrappen. Mist de bal en via zijn rechterbeen gaat de bal maar net naast het doel. Het was een koddig gezicht, dus weer een hoekschop. Daar komt hij weer van. Mertens weer zo laag. En nu kan Sander Duits hem wel met zijn goede linkerbeen wegtrappen. Wordt wel opgevangen door Hutchinson. Hutchinson gaat lopen met de bal. En uh, speelt de bal dan voor het doel. Is niet best. Maar wordt ook heel matig uh, weggewerkt door uh, Martina. Wordt de bal weer ingebracht. Weer weggewerkt. En nu is er even rust via Aaron Meijers. Maar die geeft de bal heel slecht naar de linkerkant. Daar zit Engelaar tussen. Die uh, met de uh, lange benen in balbezit komt. En de bal aan uh, Lens geeft. Lens probeert te schieten uit de draai. Lukt niet. Stuit op een tegenstander. En dan neemt uh, Snow de bal over. En uh, is het weer in een uh, versnelling lager. Als uh, Schet de bal heeft. Schet de bal naar voren. Het staat 0-0 met Braber in balbezit voor RKC Waalwijk. PSV nog altijd in de problemen. Roda Feyenoord, Ronald. Het is nog altijd 0-0. Dat is eigenlijk een klein wonder. En met name een wonder omdat Ruud Vormer die bal er maar niet in krijgt. Want de vierde kans heeft hij inmiddels gekregen in deze wedstrijd. Na Een aardige combinatie mocht hij schieten vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij had al een keer overgekopt, een keer overgeschoten, een keer naastgeschoten. En nu moest Erwin Mulder reddend optreden. Wat dat betreft komt hij er dus wel steeds dichter en dichter bij. Deze nieuwe aanwinst van Feyenoord. Terwijl er nu een gele kaart uitgaat naar Adil Ramsey. Omdat hij een overtreding maakt op Jordi Klaassi. En Feyenoord dus bij die 0-0 standenvrij trap mag nemen. Dat doet Vlaar richting Klaas. En dan gaat de bal over Vlaar terug. Die dan ook nog eens een keer uitglijdt. En dan denkt Jonker te kunnen profiteren. Maar de Vrij lost dat op. Maar levert de bal wel weer in bij Roda. Het is niet best wat Feyenoord laat zien. Roda is sterker in deze wedstrijd. Het gekke is wel dat Feyenoord kansen heeft gecreëerd. Nu Ramsey met een voorzet vanaf de linkerkant. Tweede paal Malky. Eerste mogelijkheid eigenlijk voor Malky in deze wedstrijd. Maar hij kopt hem naast de goal van Feyenoord. Onder druk gezet ook door Bruno Martensindi. Maar zo zijn de mogelijkheden dus in de tweede helft voor Roda jc komt Feyenoord niet verder dan een schotje van Klaasie... dat een meter of 3-4 naast de goal van uh, Roda uh, ging. En zo is er dus weer een moment geweest voor uh, Malky. Hij wacht nog op zijn eerste goal. We wachten allemaal nog op de eerste goal van deze wedstrijd. Want het is 0-0. In Breda niet, want daar staat Nak thuis voor... met 1-0 door doelpunt van Buis tegen Heracles. Frank Wielaert. Zit in de 49ste minuut. Buis heeft ook al de kans gehad om 2-0 te maken. Tot twee keer toe. Eerst even deze aanval van Heracles meenemen. Althans, dat leek heel zinvol. Want Armenteros had de bal kon voorgeven, maar geen... ...heeft hem ver buiten het bereik van Kwanza... ...die mee opgekomen was vanaf het middenveld. En dus rolt die bal over de achterlijn. Buis, maker van de 1-0. Hele mooie goal, mooie volley van Jordi Buis. Vlak voor dus nog een keer een hele grote kans. Na een hele fraaie solo, bijna tot op de achterlijn gekomen. Met zijn favoriete linkerbeen kon hij de bal binnenschuiven. Maar Davidson, de centrale verdediger van Herakles, ...haalde de bal van de doellijn. En kort na het begin van de tweede helft... ...een goede voorzet van Schilder. Aangenomen op de borst door Buis. En in één keer op zijn slof genomen. Hoog over de goal van uh, Pasveer heen gejaagd. Maar ook dat was een hele goede kans op 2-0 voor uh, Nac in de beginfase van deze tweede helft. Waar Heracles dus zo goed begon in de wedstrijd en vergat te scoren heeft Nac dat inmiddels wel gedaan. Nu de ingooi voor uh, Heracles en uh, achterin de bal even breed gelegd. Door Davidson in de richting van Rienstra. En dan krijgt de Australië de bal ook weer terug. Iedereen bij Nakker. Inmiddels teruggetrokken op de eigen helft. Op Kolkna. Die nu Rienstra op onder druk zet. Maar Rienstra desondanks steekt hij gewoon de middellijn over. Levert dan vervolgens doodleuk in bij Buis. Die uh, uh, schilder de diepte instuurt. Overtreding van Bruns. Vrije trap voor. Uh... Nak, halverwege de helft van Heracles is dat. En een gele kaart gaat het opleveren voor Bruns in de openingsfase van deze tweede helft, waar Nak leidt in Breda met 1-0 tegen Heracles. Philip Koken, Heerenveen Ajax, wedstrijd overleden, maar nog niet begraven. Ja, zo kun je het zien. Ja, ja, het is verschrikkelijk voor de wedstrijd uh, wat er allemaal al is gebeurd in die eerste drie, vier minuten. Een doelpunt uit een penalty van Theo Jans, een rode kaart voor Van de Bussen. En in de eerste tien minuten die deze wedstrijd nu oud is, wordt Heerenveen uh, onder de voet geloven. Heerenveen is meteen helemaal van slag. En dat is uh, logisch. Frank de Boer zal het graag zo zien. Maar uh, ja, er is geen sprake meer van een wedstrijd nu al niet meer. Nordveld, die uh, Zweedse keeper, die heeft nu al een balletje uit de hoek moeten tikken. Een kopbal, een geplaatste kopbal. Van Siem de Jong. Een mooie redding was dat. keeper kan hij echt wel. Het is een groot talent. Hij heeft een stuk of twintig keer in Jong Zweden gekept. Ook al 1A Interland achter zijn naam. Hij is een beetje voor de lange termijn gehaald door Herenveen. En hij zal nog vaak in actie moeten komen vandaag. Hij moet uh, op de bank zitten vandaag. Omdat Kenny Steppen al een tijdje geblesseerd is. Daarom zocht ze een nieuwe keeper. En daarom werd hij al uh, zo snel gehaald. Want oorspronkelijk zou hij volgend seizoen komen. Maar hij is nu dus al heel hard nodig. En uh, ja, het is ook doodzonde voor Heerenveen dat Narsingen nu alweer uitgehaald is. Want dat uh, verkleint de mogelijkheden op succesvol counteren voor Heerenveen. Waar het toch zo uh, goed in is. Eigenlijk zijn alle troeven Heerenveen meteen het handen gespeeld door dat verschrikkelijke begin van die wedstrijd. Ja, dat is uh, alle bespiegelingen vooraf. Het is nu allemaal niets meer waard. Het is uh, doodzonde. Goed, een inworp nu bij de cornervlag van Heerenveen. Van de linksback van uh, Denny Blind. Die zoekt uh, Aysati op. Tenminste, als hij uh, voor Aysati kiest. Maar ook Eriksen biedt zich aan nu kort. Die draait weg van zijn man, van Doker Smit Die ook al helemaal van slag is, logischerwijs. Bij hem begon het allemaal. Anita nu een balletje op uh, al de wereld. Die maar het gaat schieten van afstand. En die, dat schot wordt eruit gehaald door Ramon Zomer, de centrale verdediger. Nog is de aanval niet afgeslagen. Nu wel, als er eindelijk een keertje balbezit is voor uh, Bas Dost. Op de eigen helft van Heerenveen, dat nog wel. Heerenveen je gaat eindelijk dan eens proberen om een aanval op te zetten. Nu via uh, Assaidi. Die oogcontact heeft met Jurisic. Die nu op de positie rechtsbuiten loopt. De positie die dus bedoeld was voor Narsing. Die er dus niet meer is. Ramon Zomer probeert weer tot een lange bal te gaan komen. Die zal Heerenveen nu veelvuldig moeten hanteren. Breuer ramt de bal maar naar voren richting Dost. Nou ja, het is uh, allemaal erg moeizaam. Heerenveen moet zich zien te herpakken met 10 man. En dan eventueel maar hopen dat het uh, heel lang 1-0 blijft. En dan op een 1-1 gaan spelen. Ik zie geen andere mogelijkheden voor Heerenveen. Die kunnen niet een uh, wedstrijd mee gaan spelen met 10 man tegen Ajax. 12 minuten gespeeld. Ajax leidt met 1-0 door die benutte penalty van Theo Jansen. Ja, de spanning begint inmiddels ook uh, bij uh, de achtervolgers van koploper uh, Ajax natuurlijk toe te nemen. Want de, de vraag is wat doet PSV en wat doet Feyenoord? Feyenoord bij Roda. Ronald van der here. Ja, er werd door Ronald Koeman gesproken over zes finales. Nou, wat dat betreft zit de drukte bij Feyenoord wel op. Want het oogt allemaal wat nerveus. Allemaal wat stroperig. En Roda speelt veel meer bevrijd in deze wedstrijd. En heeft ook veel meer balbezit. Net als in de eerste helft. Ook in het tweede bedrijf. 0-0 is nog altijd de stand na bijna een uur spelen. Als Roda er weer eens vandoor is. Aan de linkerkant met Adiou Ramsi. Steekt nu de middenlijn over. Komt dan Leerdam tegen. Dat is de enige man aan die kant. Nou, dat is wel zo dat Ramsi dan stopt met zijn actie. Terug gaat naar Hemten. Die net weer eens werd gevonden aan de linkerkant. Maar in tegenstelling tot zijn de collega Montaigne daar niet in is geslaagd om eens een keer een fatsoenlijke voorzet af te leveren. Ook deze ging weer hoog over de goal van Erwin Mulder. Normaal gesproken toch een wapen in het spel van Roda. Die opkomende backs, maar hem is wat dat betreft vanavond, ondanks een prima traptechniek, dissonant. Montaigne met een balletje terug naar Kiesek. Dan gaat Guidetti wel storen. Moet Kiesek dus wat sneller handelen. Bal gaat snel naar de helft van Feyenoord. Wordt door de pol ingeleverd aan Leerdam. Leerdam steekt nu aan de rechterkant de middellijn over. Snelle bal achter de laatste linie van Roda gelegd richting Guidetti. Naar de vlag gaat omhoog en dan zegt uh, Gwydetti zoiets tegen Leerdam. Je moet het sneller doen en hoger. Dan kan ik hem op de borst aannemen en terugkaatsen. Bijvoorbeeld op Bakal of uh, Cissé. Want ook Cissé komt behalve zijn kans in de eerste helft nauwelijks in het uh, stuk voor. Dan gaat Koeman ingrijpen. Hij gaat Guillaume Fernandes brengen. Vijf wedstrijden geschorst geweest. na aanleiding van zijn uh, staande beweging richting Marcelo tegen PSV. Maar die schorsing is voorbij. In genade aangenomen. Hij komt in het elftal voor Rubenschaken bij Feyenoord. Na bijna een uur spelen is het 0-0. Nog altijd bij Roda Feyenoord. Het PSV kan over Twente heen naar plek 3, maar dan moet het wel winnen. Oh, wat een goal! Van RKC Waalwijk, wat een goal! Schitterende uithaal van Sander Duits. En keeper Titon is kansloos. Uithaal met links, met de vreef, zo'n lekkere die er helemaal op zit en die van buiten naar binnen draait. Zo'n slice naar binnen en dan in de bovenhoek uit één spat tegen het net. En zo leidt RKC Waalwijk met 1-0 tegen PSV na 10 minuten in de tweede helft. Een schitterende goal van Sander Duits. En dat dan te bedenken dat diezelfde Sander Duits een, een minuut of drie geleden nog uh, geblesseerd was. En het leek erop dat het een zware blessure was. Hij werd even geholpen aan de zijkant. En dan deze uithaal waar Titon nog met de vingertoppen tegenaan zit. Maar niet genoeg. En zo wordt dit wel een hele prettige avond voor Ajax als het zo doorgaat. Want RKC Waalwijk leidt met 1-0 tegen PSV. En dan te bedenken dat de laatste vier thuiswedstrijden allemaal met 1-0 gewonnen zijn door RKC Waalwijk. Die stand staat op het uh, scorebord. Nu voor RKC. Balbezit voor uh, Martina die de bal naar voren rampt. Een... Uh, dan is er balbezit voor Marcelo. Tjonge, jongen, wat een avond, zeg. Het is uh, de Rijk die uh, inschuit. Kijk of er al wat warmloop bij PSV. Nee, nog niet. bal gaat naar de linkerkant. Naar Dries Mertens. Nog weinig van gezien. Mertens met Martina tegenover zich. Mertens nog altijd in balbezit. Trekt naar binnen. Trekt naar buiten. Gaat er langs. Gaat het gebied binnen. Gaat nog een keer proberen er langs te komen. Maar weer is het die verduivelde voor PSV. Sander Duits die hem de bal afpikt. En de bal meteen naar voren speelt naar Nemet. Goed hakje van Nemet naar Braber. Terug naar Nemet. Terug naar, naar Braber. Braber in de counter, dus voor RKC Waalwijk. Gaat de bal richting Meijers. Lukt niet, maar Neemert kan hem oppikken. En krijgt hem terug van, Bra van Meijers. Bal er diep in. Schet, schet, schiet. En dan doelpunt. Ja! Het is 2-0 voor RKC Waalwijk. 2-0. Doelpunt te maken. Schet. Mooie aanval. Goed gespeeld. Met dat mazzel gaat die bal achter Piet maar dat zal ze in Waalwijk een worst zijn. Want 2-0 in twee minuten tijd lijkt PSV het kampioenschap weg te gooien. Ergens Waalwijk staat voor tegen PSV met 2 tegen 0. Heb je het gehoord in Heerenveen in dat vak? Ja, ze horen dat, maar ik geloof niet dat ze daar zo erg in geïnteresseerd zijn momenteel. Ze leiden momenteel, ze leven mee met hun eigen club. hier met een voorzet. En Doken Smeet nu in de problemen gebracht. En die jaagt de bal maar weer over de zijlijn. Ajax valt aan na zo'n 16,5 minuut spelen en doet dat verwoed. Heerenveen verdedigt met negen man. Alleen Dost loopt nog in de middencirkel rond. En probeert af en toe nog een balletje te ontvangen. Als tenminste de verdedigers van Heerenveen die bal op zijn bos kunnen leggen. Maar voor de rest probeert Heerenveen alleen maar Ajax tegen te houden. Ja, er is geen sprake meer van een echte wedstrijd. De wedstrijd is omzeep geholpen door Van der Bussen. Je kunt natuurlijk ook nog afvragen waarom moest hij zo aan zijn waanzinnige goal uitkomen. Met twee benen vooruit Zien de Jong gaan tackelen. Er moet toch een hoop adrenaline in dat lijf zitten. Ja, dat in één keer los moest komen naar die verdedigersfout waarvan hij dacht dat hij het moest corrigeren. Maar hij had het allemaal een stuk rustiger aan kunnen doen. Hij had zelfs een doelpunt eerder kunnen toestaan dan een rode kaart. Dan had Herenveen nog meer kansen gehad dan dat het nu heeft. Met een mannetje minder, dus zonder Nafsing met tien man tegen Ajax aan te treden. 17,5 minuut gespeeld. Het is 1-0 voor Ajax, dat heer en meester is hier in Herenveen. Frank Wieler, ben je nog? Ja hoor, ik zit rustig mee te luisteren Ik het zo lang niet gehoord. En intussen rustig een wedstrijdje te kijken in Breda. Namelijk NAC tegen Heracles 1-0. Na een klein uurtje voetballen is het voor NAC. En dat probeert nu in de tweede helft deze wedstrijd te, te controleren. En dan zie je toch langzaam terug dat Heracles zondag nog een wedstrijd gespeeld heeft. Want dat wacht nu ook een beetje af als ze NAC balbezit heeft. Dan kan het de tegenstander bijna niet meer afjagen. Blijft dan even staan wachten. Houdt het veld dan zo klein mogelijk om NAC in ieder geval het voetballen zo moeilijk mogelijk te maken. Maar echt afjagen en ballen afpakken, dat wordt steeds moeilijker voor de ploeg uit Almelo... Die er nu weer uit te proberen te komen over de linkerkant. Via Looms en Bruns die even teruglegt naar Davidson. Het tempo gaat ook omlaag bij de Almeloers. Dat nog wel, ze blijven nog wel voetballen. Maar niet meer in het tempo waarvan Nak heel erg ongerust wordt. Zoals in de beginfase van deze wedstrijd. Toen Herakles duidelijk de betere ploeg was. Rienstra, middenlijn overgestoken. Even combineren met Kwanza. Krijgt de bal weer terug, maar niet direct onder controle. Dan is de eerste dreiging en de opening op het middenveld ook alweer gelijk weg. Aardige steekplaats, dat dan weer wel. In de richting van Gaurier. Maar Gaurier krijgt de bal niet onder controle. Nak krijgt hem dan niet weg. Duarte. Duarte over de rechterkant van het veld. Achterlijntje halen of wacht hij tot daar een medespeler is. Hij trekt naar binnen. Legt hem dan neer bij de tweede paal. Armenteros. Goede kopbal. En dan is het uh, ten Rauwelaar die daar de bal rept na een uur voetballen. En we gaan naar Heerenveen. Want daar wordt het 2-0 voor Ajax. Het kon ook bijna niet uitblijven. Het ene schot naar het andere wordt gelost op de goal van Christopher Nordveld. En het is uh, een beauty hoor. Kan niet anders gezegd worden. De bal uh, komt uiteindelijk terecht. bij de linkerkant bij Aysati die verwoestend uithoudt met zijn linker. En hem in de kruising jaagt in de korte hoek. Daar waar Noordveld er niet bij kan. Het is 2-0 een doelpunt van Aysati. En de wedstrijd is nu definitief al beslist. Feyenoord kan naar plek 3 als er gewonnen wordt. Realiseren zich dat? Of de supporters wellicht, Ronald? Nou, de supporters wel. Uh, die hebben het overigens druk met het feit dat uh, Roda-supporters voor Ajax klapten. En uh, nu moet er dus een soort woedeaanval richting de Roda-supporters oh. worden geuit. Maar het is hier 0-0 uh, na 65 minuten. Ik heb niet het idee dat de spelers van Feyenoord zich dat realiseren. Want uh, ze worstelen met Roda, maar worstelen ook een beetje met zichzelf. Eigenlijk wordt er door Feyenoord geen fatsoenlijke aanval op de mat gelegd. Nu misschien met CC. Dan kan Guidetti schieten, maar dat schot smoort en komt uiteindelijk terecht in de handen van Kisjek. Ook Roda heeft niet al te veel gecreëerd in de laatste minuten. Dan gaat nu ook bij de Limburgers wel het een en ander fout na iets meer dan een uur spelen. En die ze dus nog altijd wachten op de eerste goal. Guidetti deed het zeven keer namens Feyenoord een openingstreffer maken. Malki acht keer, maar beide komen niet al te vaak in kansrijke positie in deze wedstrijd. Roda vindt in de as van het veld Mats Juncker. Goede Goeie aanname, 10 meter over de middellijn. Ramsi is doorgelopen. Ramsi maar Leerdam is jonger en sneller, maar gaat wel prutsen in het strafschopgebied. Speelt de bal door lucht in. Dan lijkt Ramsi nog wat te kunnen profiteren. Maar is er een klein setje van Leerdam voldoende om de Marokkaan uit positie te brengen. En de kans is dus om zeep te helpen voor rode JC. En dan heeft Feyenoord weer het bal bezit. Direct een diepe bal richting Guidetti in een sprintduel met Biemans. Biemans neemt geen risico. Hij speelt de bal vanuit zijn eigen strafschopgebied over de zijlijn. Hij zijn nog voorafgaand aan deze wedstrijd. Ik laat me niet gek maken door Guidetti. Nou, ondertussen is dat nog niet gebeurd. Maar nu werd hij wel eventjes door de zweet onder druk gezet. Ingooi is inmiddels vanaf de linkerkant genomen door Guidetti richting Sisse. dan weer terug, halfweg de helft van Roda aan Feyenoord's linkerkant met Bruno Martens Indi in de as El die gevonden, maar die moet dan weer wegdraaien van een tegenstander, Martens Indi weer aanspelen en dan moet Feyenoord eigenlijk gaan bewegen en goed positiespel brengen. Maar Feyenoord wordt door Roda weer teruggedrongen, zodanig ver dat Martens Indi de bal terug moet spelen naar Erwin Mulder, lange bal van de keeper van Feyenoord naar de rechterkant aangenomen door Leerdam... maar ja weer zo slordig dat hij eigenlijk veel meer moeite heeft met zichzelf en de bal dan dat hij een aanval van Feyenoord kan opzetten. Weer terug dus naar het blijft voorlopig nog 0-0 na 67 minuten in Kerkraden. En die houtkamp, hoe groot is de frustratie bij PSV? Enorm. Enorm kan hij anders zeggen. Nu Sander Duits, die het veld uit moet na een enorme trap van Toijvonen. Uh, opzet of niet, het is uh, toeval dat uh, Toivon er weer bij betrokken is die hem heel hard raakt. En uh, Sander Duits, te maken van dat eerste prachtige doelpunt van RKC Waalwijk, moet vervangen worden. En zijn vervanger staat al klaar, is uh, Frank van Bosselveld. Uh, dat is de tegenvaller dus voor RKC Waalwijk. Ja, wat is de tegenvaller? Van Bosselveld kan een heel goed uh, werk verrichten en is een uh, uh, goede voetballer wat dat betreft. Hij komt dus voor Sander Duits, die uh, ondersteund door twee man moet worden afgevoerd. Uh, 2-0. RKC Waalwijk leidt. 62,5 minuut gespeeld. Ik kijk naar beneden, zie Timmer Tafs en Memphis Depay aan het warmlopen. Als de bal weer naar voren gaat en in de handen terecht komt van Titon. Naar voren voor RKC Waalwijk. Want die geven gewoon niet op. Je zou zeggen 1-0 voor, lekker rustig aan doen, zoals je al de hele wedstrijd doet. En dan meteen heel snel in de tegenstoot een tweede goal maken. En vooral die eerste was een beauty van Sander Duits. Die nu onder mij door met een van pijn verbeter gezicht richting de kleedkamer gaat. De Rijk heeft de bal. Het wordt heel snel tijd voor PSV om te gaan wisselen. Want het wordt nu echt een alles-of-niets wedstrijd voor de Eindhovenaren. Als Marcelo de bal speelt naar de linkerkant, naar Pieters. Pieters brengt de bal voor het doel. Daar is een mogelijkheid, maar geen echte grote mogelijkheid. Want Van Peppe staat klaar om de bal weg te trappen voordat bijvoorbeeld bij Naldem of Lens erbij kan. Wel de bal over de zijlijn. Ondanks die 2-0 blijft het spannend, want uh, mocht PSV snel scoren... dan wordt het echt nog wel heel erg met de billen knijpen voor Ruud Brood en zijn mannen. Balbezit voor Pieters speelt hem op Engelaar. Engelaar in de eerste helft gekomen voor de licht geblesseerde Strootman. Kan de bal niet uh, bij een uh, medestander krijgen omdat de tegenstander de bal over de zijlijn loopt. En mag Pieters gaan gooien, doet dat op Lens. Lens trekt, zich, uh, trekt richting het stofstopgebied. Oh, dit is toch een duidelijke overtreding van Dros. Maar wordt weggewuimd door uh, Scheidsrechter Weegereef. En ook uh, de bal daarna wordt uh, niet als... Uh... Uh, overtreding gezien tegen PSV. Bal gaat over de zijlijn. En RKC Waalwijk mag gaan gooien. Ik kijk nog steeds naar de warmlopende Matafs en naar Depay. Dat zijn twee aanvallers. En dan zal er uh, minimaal één verdediging afgaan. Uh, zo dadelijk als Filip Cocu gaat wisselen. Maar die staat uh, stoïcijns bij zijn dugout Met de armen over elkaar te kijken naar de inworp van Martina van uh, RKC Waalwijk. Naar Braber. Die komt de bal door richting Nemeth. Uh, Nemeth uh, sterk aan de bal. Heeft nog altijd de bal tussen twee man in. En uh, speelt hem dan ook... Over de hele. Maar Een heel aardige bal. Waren het niet dat Hutchinson er net tussen zat voordat Meijers gevaarlijk werd. En uh, kan Hutchinson de bal op uh, Wijnalders spelen. Speelt hem uh, dan uh, wel goed naar Labiad Maar Labiat raakt de bal kwijt. En kan meteen RKC Waalwijk uh, overnemen. Philip Koken. Ja, het is 3-0 bij Ajax. En weer een schitterende goal. Dat kan niet anders worden gezegd. Heerenveen wordt hier echt van de mat gespeeld in ondertal natuurlijk. Siem de Jong haalt uit van zo'n 25 meter. De bal verdwijnt in de winkelhaak. De ene treffer is nog mooier dan de andere. Heerenveen wordt helemaal weggespeeld. Nu een driehoekje in combinatie. Bal wordt teruggelegd en de Jong haalt uit. Het is 3-0. Een prachtige goal. na Een driehoekje met... Eriksen die de bal teruglegt na een paas van Theo Jansen. De uithaal is van De Jong. 3-0 Ajax leidt. En uh, ik denk dat Heerenveen nog blij mag zijn als het hier bij 5-1 blijft. En die maakt je verhalen van. Ja, PSW probeert er dus alles aan te doen. Nu met uh, Hutchinson die de bal speelt. Uh, Timmer Taf staat aan de zijkant klaar om zo dadelijk in te gaan vallen bij PSW. Het is nu echt eenrichtingsverkeer geworden als uh, Toyfone de bal heeft. Toyfone die uh, een pittige uh, uh, ja, overtreding mag ik het niet noemen, maar er keihard inging bij Sander Duits. Waardoor Duits uit het veld is uh, geschopt. Heeft de bal op uh, Mertens uh, gespeeld. Mertens aan de linkerkant. Het probeert te veel steeds. En ook nu lukt het niet. Is het de afvallende bal ook nog voor RKC Waalwijk? Voor Meijers die een uitstekende wedstrijd speelt. En Meijers probeert er langs te gaan. Bij Labiad lukt niet. Maar Labiad loopt de bal over de zijlijn. Wij hebben hier in Waalwijk 66 minuten gespeeld als Tim Tafs. Gaat invallen, eens dus kijken wie eruit gaat. Met het uh, nummer 10 is het Jorginho uh, Wijnaldum. Inderdaad, weinig van gezien. Hij gaat eruit en Tim Matas erin. En dan zal Lens naar de rechterkant gaan. En Matas in de spits. Is Lens niet helemaal blij mee? Maar goed, dat hoort er ook bij. Uh, kijken of dat beter gaat. Dat de ballen wel vanaf de rechter CQ linkerkant voor het doel gaan komen. En dat Matas er nog iets mee kan. Maar volgens nog is Ajax de grote winnaar en RKC Waalwijk. Want RKC leidt met 2-0 tegen PSV. en Junkie XL in zijn versie dan. een little less conversation. Filip, als ik jou zo hoor, gaat het erom? Gaat Ajax de dubbele cijfers halen? Ja, dan wel nee vanavond. Wat is de spanning nog zo mee? Ja, nou ja, ik kan er niet veel anders aan maken. Heerenveen loopt totaal versuft, eigenlijk helemaal ja, verdoofd over het veld. En ik kan nog steeds niet bevatten wat er is gebeurd in die eerste paar minuten. En ik moet ook nog eens even denken aan die woorden van Ron Jansen, een dag of tien geleden in, in Groningen. Die zei van laat Ajax nu maar komen, ik heb er zin in. En dan is het na drie minuten al helemaal gedaan in deze wedstrijd. Speelt Ajax hier vrolijk het balletje rond. Wacht op de kansen die er echt wel zullen komen. En tekenend was wel het feit dat Heerenveen één keer goed en wel op de helft van Ajax kwam. En Vermeer één keertje aan het werk zette uit een corner van Aysati. En daaruit kwam nog een counter en Ajax van drie tegen één te staan. En dat werd uiteindelijk dan een rolletje van Luc Hier recht in de handen van die doelman van Noordveld, die invalle doelman van Heerenveen. Ja, en Ajax laat ook nog heel veel kansen liggen. Het staat inmiddels 3-0. En Sien de Jong die stond ook nog een keer vrij voor die Noordveld. Het had hier al lang 5-0 of 6-0 kunnen staan binnen het half uur. Dus inderdaad, die dubbele cijfers hadden zomaar gehaald kunnen worden. Als Ajax voorin nog wat scherper was geweest ook. Maar goed, het is al erg genoeg. Half uur gespeeld. Het is 3-0 voor Ajax. En daarop valt niets af te dingen. Goed, dat is uh, de topper in Duitsland. Brussel, Dortmund tegen Bayern München. Daar staat het nog 0-0. Roda Feyenoord, Ronald. Daar nou, staat er ook nog 0-0 na 77 minuten. Maar is er nu wel een overtreding van De Loge op Guidetti? Nou ja, een beetje uitgelokt door de zweet. Die met een prachtige duik eigenlijk Liesveld een beetje in de maling neemt. En dus mag Feyenoord nu een vrije trap gaan nemen. Op nou niet de rand van het strassopgebied, een meter of twee daar vandaan. Iets aan de linkerkant. En daar bekommert natuurlijk Quidetti zich om. Stuurt Klaas hier en Vlaar eigenlijk weg. Kan ik nog mooi nog even vertellen. Terwijl Liesveld gaat kijken of de muur goed staat. Dat Feyenoord ondanks het beroerde spel een dot van de mogelijkheid heeft gekregen. Het begon bij een gekraakt schot van Leerdam aan de rechterkant. Bal ging de lucht in met een heel raar effect aan de linkerkant van het strassopgebied. Voor de voeten van Bakal, die goed schoot. Maar een redding van Kiszek noodzakelijk. En daarmee voorkwam de Poolse keeper van Roda. Openingstreffer van deze wedstrijd. Nou, wat gaat er gebeuren met deze vrije trap? Daar komt Videtti. Maar die bal gaat tegen de muur aan. Gaat wel over de achterlijn via de spelers van Roda. En er volgt dus nog wel een corner voor Feyenoord. Met nog 13 minuten te spelen. Je zou bijna zeggen de Rotterdammer spelen zo beroerd gezien het spel. Vergeleken met het spel van de laatste weken. Dat men eigenlijk niet zo heel veel verdient. Roda is beter geweest. Maar bij Roda lijkt het pijpje ook wat leeg te geraken. Als Klaas een corner mag nemen nu. Vanaf de linkerkant. Bal met de eerste paal, weggekopt door Montaigne, ontvangen door Jonker. Krijgt een tikje van El Amadi. Gezien door uh, Liesveld, dat gebeurt een meter of drie, vier, vijf... bij het Zarsomgebied vandaan. En dan kan uh, Roda JC weer in positie gaan komen en een vrije trap nemen. Feyenoord zakt weer in. Tot woede van uh, Ronald Koeman doet men dat misschien wel veel te vaak. En stelt men zich uh, daar kwetsbaar op. Maar het is nog altijd 0-0 bij Roda Feyenoord. PSV op zoek naar drie goals in een kwartiertje. In theorie kan het, Andy. Ja, 17 minuten om precies te zijn. Weer een tegenvaller voor Koku en de zijnen. Niet alleen staan ze 2-0 achter. Blessure voor Erik Pieters, die zo lijkt het door zijn enkel gegaan is. Hij wordt vervangen door Jan Vennegoor of Hesseling. Nu staan wel alle lange mensen in het veld, hoor. En Vennegoor is iemand die graag tegen RKC speelt. Want hij heeft al aardig wat toepunten gemaakt tegen de Waalwijkers. Balbezit voor Lens. Komt niet langs de tegenstander van Peppe. 2-0. 73,5 minuut gespeeld. Uh, ook uh, aan de kant van RKC gaan we zo dadelijk een uh, wissel krijgen als Jeffrey Castellon. Nog wat uh, aanwijzingen krijgt en nu weer warm gaat lopen verder. Hij kreeg wat aanwijzingen van Ruud Brood. Zorg dat je echt goed warm bent. Dat je er zo dadelijk in kunt. Uh, aanval van PSV. Ik kijk even hoe het nu staat. Achterin uh, zie ik uh, uh, eigenlijk maar drie man met een iets wat teruggetrokken uh, uh, Spelverdeling voor uh, Labiat die wat meer in de punten naar achteren speelt. Omdat Pieters daar weg is, links achterin speelt uh, Marcelo meer aan de linkerkant. Drie verdedigers, twee uh, verdedigende middenvelders en de rest zijn allemaal aanvallers van PSV. Als de Rijk de bal op de borst heeft genomen speelt de bal even breed naar Marcelo. Marcelo kijkt, wie loopt er vrij? Nee, hij, ja, hij loopt wel half vrij. Mertens maar staat meteen in de dekking bij Martina. trekt naar binnen, speelt de bal tegen Martina op krijgt hem terug. Mertens speelt hem dan weer terug naar Marcelo... Marcelo. Zoekend naar bijvoorbeeld Toivonen. Waar is die geweest in deze wedstrijd? Niet gezien. Amper in uh, balbezit geweest. Goed werk geweest van Sander Duits onder andere. Die door hem uit de wedstrijd is geschomd. Uh, als de bal weer helemaal terug gaat naar Titon. Het lijkt wel alsof PSV met 2-0 voor staat in plaats van RKC Waalwijk. Want RKC is aan het jagen op Marcelo nu. Marcelo wordt door Brabant vastgepakt. Nogal overduidelijk. Maar blijft in balbezit. Dus het spel gaat verder van uh, Wege Reep. Uh, speelt hij uh, de bal naar Vennegoor. Die speelt hem naar Mertens. Bal de diepte in. Vennegoor randje buiten. Spel, maar wordt uh, gevlacht en teruggevloten. En zo ook na uh, 75 minuten spelen, oftewel een kwartier voor het eind van de wedstrijd, RKC Waalwijk 2, PSW 0. Trekt Nak drie punten over de streep tegen Herakles. Frank Wielaert. Ja, Dan moeten ze nog wel eventjes aan de bak. Want uh, Herakles heeft al wat kansen gehad. Ook hier nog een kwartier te gaan. 1-0 voor, uh, voor Nak. En uh, nu even de omsingeling afgelopen. Omdat Nakker probeert uit te komen. Maar hij blijft bij proberen. Schilder loopt zich vast. Duarte, een van de mensen die al een paar keer op doel heeft geschoten. En dat uh, een paar keer heel goed heeft gedaan. Eén keer een bal van de doellijn gehaald zag worden door uh, Leurling. Een uh, weggewerkte hoekschop kwam de bal bij Duarte. En uh, hij had eigenlijk ten Rouwelaar al verslagen. Maar toen stond daar nog Leurling op de doellijn om de 1-1 te voorkomen. Andere schoten ook gezien van Everton 1 tegen 1 tegen ten Rauwelaar, die uh, Dat duel won ten Rouwelaar ook. Feyenoord nog met een heel goed schot. Ringstra nog met een dwarrelpoging die ook bijna aan de bovenhoek uh, verdween. Maar het blijft allemaal bij bijna tot nu toe voor uh, de ploeg uit Almelo. Die uh, toch nog een tweede adem gevonden hebben om deze wedstrijd te proberen nog wat punten over te houden. Opnieuw de ploeg uit Almelo dat uh, opbouwt. Van uh, achteruit. Probeert dat via Davidson. Davidson uh, inspelen van Fijn of iets terug naar Rienstra. Rienstra is dan de man die de ruimte krijgt om uh, de middellijn over te steken. Dat is eigenlijk de hele tweede helft al zo. Mag ook rustig doorlopen tot halverwege de helft van Nak. En dan de bal naar de rechterkant naar Armenteros. Even uitgeweken, even uit de spits gekomen. Nu weer het strafschopgebied in. Naar binnen toe kruipen. Duarte de bal voor zijn linker klaarleggen. Maar kan niet schieten. Gaurier uit de draai. Oh, wat een goal. Prachtig doelpunt, heel kort gedraaid door Gaurier, die hier de 1-1 maakte. Die is dik. Dik verdiend voor Herakles. Want die zat er echt al een tijdje aan te komen. Al die kansen, al die schoten van afstand. Steeds dichterbij kwam Herakles. En nu gedraaid op de penalty snip door Gaurier. Weggedraaid bij Luiks. In één keer uitgehaald. En dan is de Rola absoluut kansloos. Zo hard als dat schot is van die aanvaller van Herakles. En dan is het 1-1 in het Radverlegstadion. En krijgt nak ook Lona werken. Want ze lieten het allemaal maar gewoon gebeuren. En dus Herakles op gelijke hoogte. Goed, dan naar uh, Ajax in uh, Heerenveen. Ja, Ajax doet goede zaken vanavond. Blijft het doordrukken trouwens? Of uh, gelooft het nu al uh, zo langzamerhand? Nou, echt doordrukken doet Ajax niet. Ajax doet het ook wel slim. Uh, Ajax uh, speelt niet meer op vol tempo. Zodat ze uh, dat nog wel deed in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Ajax wordt zelf ook nauwelijks in de problemen gebracht. Uh, alleen af en toe door een individuele actie van Ajax Maar die komt maar niet tot bij het 16 meter gebied. Van Vermeer. Maar Ajax speelt heel geduldig. Laat de bal rondgaan. En zo eens in de 3-4 minuten komt er dan ineens een kansje. Zoals een minuutje geleden het ineens was voor Theo Jansen. Die opdook voor Noordveld. Maar die probeert het dan heel fraai te doen. Met uh, buitenkantje links probeert hij de bal over Noordveld heen te krullen. Dat mislukte Falikant. Ik uh, zei al, ja Ajax is niet erg scherp meer uh, voor de goal. Maar dicteert wel, controleert wel. En Heerenveen heeft geen enkele kans. En Ajax gaat echt nog wel de kansen krijgen om de score uit te breiden. Maar vooralsnog uh, spaart Ajax een beetje de krachten. En daar heeft het ook alle reden toe en alle recht op. Dortmund tegen Bayern, 1-0, 13 minuten voor tijd... door een doelpunt van Robert Lewandowski. Dan gingen we uh, naar, uh, ik dacht naar Ronald van der Geer. Ja, Ronalds. Roda Feyenoord. Nog altijd 0-0, terwijl we al in de laatste tien minuten zitten. Net een aardig moment bij een corner van Roda. Duwen en trekken aan het shirt met name van Jonker. door Bruno Martens Indy. Het was gezien door Liesveld, maar toen de schuitzicht onderweg was... ontstond er een leuke discussie tussen Martens Indy en Jonker. Van, joh, wil je mijn shirt hebben? Je kunt het best krijgen. Maar laten we dat dan na de wedstrijd doen. Doelpunten willen we zien. Doelpunten willen we zien van Roda of van Feyenoord. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, want zo langzaam maar zeker... wordt er nauwelijks meer iets gecreëerd door beide ploegen. Je ziet ook dat het tempo omlaag gaat. Feyenoord wordt wel iets gevaarlijker. Maar dat heeft er meer mee te maken dat de energie die Roda in de wedstrijd gegooid heeft... dat dat misschien wel te veel is geweest. Nu heeft Feyenoord het balbezit met Ron Vlaar nog voor de middellijn. Paas naar de rechterkant. Een hoge bal, opgevangen door Guillaume Fernandes, maar ingegrepen door Hemte. Maar de afvallende bal wordt dan weer, ja, die gaat over de zijlijn. Dus dan mag Leerdam makkelijk genoeg gaan ingooien voor Feyenoord. Doet dat richting De Vrij in de as van het veld. Paas naar de linkerkant. Daar staat Sekou -Sise. Neemt die bal aan met De Lorge en Montaigne in de buurt. Weer terug naar Martens Indy. Terug weer naar Klaas. Die kan dan met een versnelling en ook van weg bij Suchuin. Invallen voor de Beulen. Naar de linkerkant naar Sisse. Die gaat nu een bal richting. Guidetti geven die timed verkeert. Gaat onder de bal door. former wil dan uitverdedigen. Wordt lastig gevallen door Klaas. Komt de bal bij Bacal. Nee, weer niet. Aan de rechterkant uh, Fernandes. Nu het schaselgebied in richting de achterlijn. Twee man voor hem. Krijgt die bal wel voor. Wordt weggekopt. Penalty-stip door uh, Former. Maar weer opgevangen door uh, Feyenoord. Ja, ik zei al, het pijpje lijkt wat leeg bij Roda. En Feyenoord kan daar misschien in de slotfase van profiteren. Maar het is in die nu met een voorzet en vanaf de linkerkant maar goed gepakt door Kishek. Die het spel snel wil hervatten. Met een lange bal richting de twee spitsen. Eén daarvan is Malki, Maar die komt eigenlijk in het stuk vandaag niet voor. Zit wat dat betreft wel in de achterzak van Ron Vlaar. Ook nu wordt hij weer goed verdedigd. Het balbezit is er dan voor Feyenoord. Met nog een paas van Martens Indy. Richting Bakal. Maar afgetroefd in dit geval door de verdediging van Rode Ece. blijft dus 0-0. En we spelen dadelijk nog vijf minuten. En die kan bij RKC psv het is toch als PSV-supporter zijn er om gek van te worden. het ene moment is het alles, dan is het weer een beetje alles en dan is het weer helemaal niks. Ja, en, ja het is gewoon inderdaad helemaal niks. Uh, kansen, nul. Een schot net gezien van uh, Mertens uh, Buitenkant paal. Ja. Dat is dan een, een mogelijkheid, een kans, uh, mag je het ook voor mij noemen. Maar wat dat betreft is RKC Waalwijk met die 2-0 voorsprong... gewoon veel uh, beter bezig. Uh, uh, heeft uh, ook niet veel kansen afgedwongen. Maar de kansen die ze kregen werden benut. Het prachtige schot van Duits en het doelpunt vastschet. Nu Toyvonen, hensbal van uh, Meijers gezien door. Scheidsdat de We zit in de 81ste minuut. Als PSV nog iets wil, dan moet het wel heel snel gaan gebeuren. 2-0 achter, vrije trap waar Engelaar, die vroeger een grote voetballer was... Uh, in figuurlijke zin, ook in... Uh uh, letterlijke zin. Nu alleen nog maar een echte grote voetballer is in letterlijke zin. Want ook hij kan absoluut geen stempel op het spel drukken. Kwam een paar weken geleden in de wedstrijd tegen Herenveen Door PSV met 5-1 gewonnen thuis in het veld. Toen deed hij het heel goed. Dacht men de oude Engelaar weer te zien. Maar nee, ook nu in de speeltijd die hij al heeft gekregen in deze wedstrijd na het uitvallen. Van Stroopman heeft hij weinig kunnen betekenen. De vrije trap staat op de punt van strafgebied aan de rechterkant van het veld. Van PSV uitgezien linksbeen uh, Engelaar zal hem uh, gaan nemen. Of hij Wortchester het wordt Engelaar. Engelaar komt daar, de bal richting de tweede paal. Oh, matig genomen. om te vuisten. Van Zoet, opgevangen door Mertens. Maar ook hij zit absoluut niet in de wedstrijd. Dries Mertens houdt de bal niet binnen, bal over de zijlijn. En dan mag RKC Waalwijk gaan gooien. Tot zeer groot genoegen van het uh, publiek. Dat uh, las in het uh, programmaboekje dat de twee hoogstgeplaatste Brabantse clubs tegen elkaar spelen. Daar is niet zoveel voor nodig. 2-0. RKC Waalwijk leidt tegen PSV. Kan Feyenoord nog drie punten meenemen uit Limburg. Wat zouden dus ze het graag doen? Roda Feyenoord, Ronald. Het is wel de fase waarin Feyenoord meer balbezit heeft dan Roda. Zo drie minuten voor tijd. Het is nog altijd 0-0. Maar Frank Wielaert. geworden voor Herakles. En het doelpunt, ja het is in ieder geval Bruns die hem claimt volgens mij. En er wordt nu driftig ruzie gemaakt. Want ten wil die bal heel snel naar de middenstip hebben. En tegelijkertijd is Bruns aan het feest vieren. Want Iraklis is erin geslaagd om die 1-0 achterstand om te buigen in een 2-1 voorsprong. En ik zeg nogmaals, ik zei het al bij de 1-1. De 2-1 is ook dik verdiend voor de ploeg uit Almelo. Want uh, nak staat het hier gewoon in eigen huis weg te geven. Het uh, ruzietje is intussen redelijk gesust door uh, Guzebujuk. Die gaat nog geel geven aan Ten Rauwelaar, Want die stond ruzie te zoeken ergens midden op het veld. En daar mag een keeper helemaal niet komen om ruzie te zoeken. En dus krijgt hij daar automatisch een gele kaart voor. Dat is nou eenmaal zo fijn of iets krijgt de andere gele kaart. Dat is ook een ruziezoeker. En uh, gaan wij nog een keer kijken wat er dan precies uh, gebeurde. Het is een schot uit de draai die uiteindelijk nog uh, wordt aangeraakt door Goudelje. En zo in de goal verdwijnt uh, Van Nak. En daardoor staat Heracles vlak voor tijd. Het is nog uh, nou, een goede zes minuten spelen in uh, Breda. Het is 2-1 geworden voor Heracles. De spanning zit in kerkraden. Ronald. 0-0. No, no. Met nog twee minuten. Bal De bezit voor Feyenoord. Cicé komt van links naar binnen. Paast de bal naar Klaas. Hier is ruimte. Maar dit is halverwege de helft van Roda. Bal gaat naar Leerdam. Naar de rechterkant dus. we samen met Fernandez. Fernandez zou nu proberen hemte eens op te zoeken. Ja, gaat hij ook doen op snelheid richting de achterlijn. Nog altijd Fernandez. Hemte ertussen. Raakt de bal als laatste. Corner dus voor Feyenoord. Net even wat opwinding Omdat er een bal door Vukovic richting Kisek achterover werd gekopt. Maar wat kort. Daar zat Guidetti tussen. Ging samen met Kisek de lucht in. Die zag eigenlijk dat er wel een elleboog van de Feyenoord Feyenoord-spits tegen het zotterhoofd van Kijsjeck terecht kwam. Het is Liesveld ontgaan, maar uiteindelijk leverde het ook geen goal op voor Feyenoord. Korda komt nu van Klaas. Hier. Vanaf de rechterkant komt hoog richting de Vrij. Die komt wel, maar die komt de bal weer omhoog. En dus over de goal van Rode JC heen. En dan gaat Kijsjeck toch redelijk op het gemak de bal halen en klaarleggen voor een doeltrap. Rode heeft Matt Junker alvast naar de kant gehaald. Guus Hupperts is in de spits en vervanger voor de laatste minuten. Dat is nog één minuut om precies te zijn. En dan de extra tijd die Liesveld aan deze wedstrijd gaat toevoegen. En dan gaat Feyenoord toch lelijke schade oplopen in Kerkraden. Daar waar het zulke goede zaken had kunnen doen. gezien de andere uitslagen van deze avond. Maar goed, het kan nog. Want in de slotfase is Feyenoord dus wat gevaarlijker dan Roda. El Amani verovert de bal op Hupperts. Dan wordt Fernandes direct weggestuurd. Dan is die bal te scherp? Uiteindelijk komt hij bij Kishek terecht. Die geeft hem mee aan Hemten. de linksachter van Roda. Nog voor de middellijn. Lange bal weer van hem. Ja, bedoeld voor Malki. Maar Malki staat daar helemaal niet. Eindstation in dit geval weer Erwin Mulder, de keeper van Feyenoord. Ook die heeft haast. Brengt de bal weer. Snel in het spel. Komt terecht bij de laatste verdedigers van Roda. Biemans kopt, maar kopt hem weer in de voeten van Sisse. Martins Indy, een middenlijn over. Bal naar El Amadi aan de linkerkant. Houdt de bal even aan de voet. Zoekt nu de vrije man. Vindt hem in Klaasie. achtervolgd door Ramsey, maar in die houtkamp. Wordt het nog spannend. 2-1 is het geworden in de 86ste minuut. Doelpunt Jan Vennegor of Hesseling. Het is triest voor de centrale verdediger Guy Ramos. Die zo'n goede wedstrijd speelt. Maar net een minuut geleden kramp kreeg. En nu op de... Uh, grond ligt en door zijn aanvoerder geholpen wordt, Art van Peppe, uh, om uh, die kramp maar uit dat been te halen. Hij speelt een geweldige wedstrijd samen met uh, Enrico Drost, centraal achterin. Maar nu lag hij al op de grond, hij kon amper lopen. De voorzet kon gegeven worden vanaf de rechterkant en Jan Venneko of hesseling kan de bal achter keeper Jeroen Zoetkoppen. 2-1. En nu ruikt men bloed in uh, Eindhoven. Want de uh, aftrap is genomen door RKC Waalwijk en meteen probeert PSV in balbezit te komen. Philip Koken. Ja, het wordt 4-0 en een verschrikkelijke blunder van de doelman van Christopher Nordveld. Ook dat gaat nog mis bij Heerenveen. Een schot van de jong, zo'n beetje vanaf de rand van het strafschopgebied. Ja, hij kan hem zo oprapen. Hij gaat weliswaar wel hard, maar laag op hem af. Recht op de doelman en hij wil hem oprapen, maar hij gaat heel slimierig tussen zijn benen door, door zijn handen heen. Een blunder van formaat van deze invaller doelman. Het is 4-0, dat zal ook de, rust zijn, de ruststand zijn voor Ajax hier in Heerenveen. Feyenoord op jacht naar die ene goal. Ja, maar niet met heel veel overleg. Dus gaat het weer mis bij een 0-0 stand tussen Guidetti en Leerdam. Kan Roda proberen uit te komen? Hupperts bal terug naar Hemten. Dan de diepte gezocht door Suchouin. Maar doorzien op de middenlijn door De Vrij. Feyenoord neemt het balbezit weer over. Met Cisse in de middencirkel nu. Kijkt wie kan die aanspelen? El Amadi kort naar Klaasie in de as van het veld. Dan Cisse aan de linkerkant. Maar heel veel tempo zit er niet in die vooriaan. Dan weer terug naar Klaasie. Steekbal nu van Klaasie richting het gebied Guidetti zou kunnen aannemen. Kan die niet, omdat Foukoff er eerst tussen zit. Maar dan krijgt hij hem toch mee. Aan de... De rechterkant En dan levert hij echt een draak van een voorzet af, John Guidetti. Want die bal gaat over de goal van Roda heen. En Kisjek kan dus weer een doeltrap gaan nemen. En neemt daar de tijd voor. Roda heeft zich wel verzoend met dat ene punt thuis tegen Feyenoord. Daar kan men prima mee leven. Maar Feyenoord wil natuurlijk meer. Feyenoord voelt dat er nog wel wat in zit in die slotfase. Dat de pijp leeg is bij Roda. Dat men niet meer de energie kan opbrengen. En zich wat terugploot op eigen helft. Maar Feyenoord is vanavond niet in staat om een doelpunt te maken. Eigenlijk ook niet echt in staat om een fatsoenlijke aanval op te zetten. Lange bal van Kieshek op het hoofd van De Vrij. Weer teruggekopt naar de helft van Roda. Daar waar Montaigne nu de bal oppakt. Waar Van Veldhoven nu rennend en coachend langs de kant staat. Montaigne met een diepe bal richting Hupperts. Weggekopt door Martens Indi. Maar over de zijlijn. Terreinwinst dus voor Roda. Want het mag nu ingooien aan de rechterkant. Dat gaat de Montaigne doen. Maar gaat daar weer op een sukkeldrafje naartoe. Halverwege de helft van Feyenoord. Kan Roda nog één keer de spierballen laten zien? Nog een keer een aanval opzetten? Of is het echt helemaal voorbij? Montaigne met de Loorje. Nee, de loge krijgt die bal zo. Ongelukkig aangespeeld. Dus ook woest op zijn landgenoot. Dat hij hem over de zijlijn moet laten lopen. En Feyenoord mag dus ingooien. Martins Indy. Maar dan maakt Liesveld een einde aan deze wedstrijd. De drie minuten extra tijd zitten erop. Schade voor Feyenoord en een punt voor Roda. Het is 0-0 gebleven. Dortmund bij München nog steeds 1-0. Robben mist zojuist een penalty. Dan PSV op. Jacht ook naar die ene goal. Om nog wat te redden. Twee in de stand inderdaad, in het voordeel van RKC Waalwijk. RKC in de problemen, want je kunt uh, maar drie mensen wisselen. En Snow kan niet meer lopen, maar hier Ramos kan ook niet meer lopen. De derde wissel is uh, geplaatst, Ramos eruit. En PSV pompt alles in, het, uh, in de buurt van het doel. En als Snow de bal dan krijgt, geeft hij nog een goede paas ook met het ene been waar hij nog op kan lopen. Want verder lukt het allemaal niet meer. De helden uit Waalwijk zijn dood en doodmoe, maar ze moeten nog door. Nog zeker anderhalve minuut plus, ik schat wel vier minuten extra tijd als er balbezit is voor PSV 2-1. de stand. balbezit voor Labiat in de middencirkel. Maar hij doet het langzaam. Speelt de bal dan breed naar Hutchinson. Die speelt hem weer terug naar de Rijk. En dan is het weer pompen. Richting Matas Richting En eh, Richting Toyvonen. Maar Toyvonen kan niet koppen. Afvallende bal is voor Engelaar. Die brengt hem meteen terug. Toyvonen kan weer niet koppen. Maar de bal komt bij Mertens terecht. Die krijgen, bereikt geen medespeler. Van Peppe zit ertussen. Speelt de bal naar Schet. De eenzame spits. Schet de enige op de helft. Van PSV houdt de bal dan ook maar bij zich. Gaat richting de cornervlag, zoals we dat wel vaker kennen. En dan raakt Hudson de bal aan. Gaat de bal over de zijlijn. En zijn dit kostbare seconden in het voordeel van RKC. In het voordeel van Ajax, om maar wat te noemen. En in het zeer grote nadeel van PSV. Dat na vanavond op zeven punten komt van Ajax. Als het zo zou blijven hier in Waalwijk. Want dat Ajax wint, dat leidt geen twijfel. Als de bal nog een keer naar voren gaat. Vennegoor probeert de bal blind naar voren te spelen. Lukt niet. Daar zit Braber tussen. Speelt hem op snow. Met de laatste krachten weet hij de bal nog richting Martina te geven. Maar Martina uh, kan niet aan de bal komen. Omdat Marcelo er tussen zit. Maar de bal is over de zijlijn gegaan. En dan mag RKC Waalwijk gaan gooien. Nog vijf, minuten. vijf minuten extra tijd. Vijf minuten. Ruud Brood zegt zijn er er geen tien. Weet u het zeker. Uh, vijf is dat uh, meer dan genoeg. Maar ik denk dat die scheidsrechter, en vierde man, het uh, terecht zien. Er is veel tijd gerekt. Er zijn wat blessures geweest. Nog vijf minuten heeft PSV om iets aan die 2-1 achterstand stand te doen. Nak Herakles ook bijna afgelopen. Frank Wielaar. Zit in de blessuretijd. Daarvan hebben we drie minuten gekregen om te beginnen in ieder geval. Daarvan hebben we een halve minuut al opgesnoept. En nak nog maar met tien tegen de elf van Herakles. En die elf staan voor met 2-1. Nu Leurling. die in zijn eentje tussen vier Herakliden probeert door te komen. Het lukt hem in die zin dat hij een vrije trap meekrijgt van Guzebjuk. Zojuist heel resoluut in een luchtduel met Goudelje. Die het luchtduel aanging met Bruns. En Goedelje deelde daarbij een klap uit in het gezicht van Bruns. En dat leverde een directe rode kaart op voor de man die net terug is van een blessure. Nu weer in mocht vallen. En dus voortijdig van het veld af moet. En dan ook nog Nak op achterstand op eigen veld. Op de plek waar Nak al die punten dit seizoen bijna vandaan heeft gehaald. Maar vandaag zullen ze een klein wondertje moeten verrichten om dat nog voor elkaar te krijgen. Alle mensen staan ongeveer buiten spel bij Nak. in het moment dat hij vrij trapt. ...opgenomen gaat worden. Twee minuten extra tijd hebben we nog te gaan... ...bij NAC tegen Heracles en de ploeg uit Almelo leidt 2-1. Spanning is er in Waalwijk bij RKC PSV, Andy. Waalwijk PSV bij de achterlijn is het weer een geweldige ingreep... ...van uh, uh, RKC Waalwijk. In dit geval invaller Frank van Mosselveld ...die een uh, voorzet van Hutchinson eruit haalt. We hebben nog te gaan. Drieënhalve minuut extra tijd... ...terwijl er uh, pijn is bij Hutchinson. Die staat ook achter de doellijn... En de inworp is voor PSV. Lens heeft de bal gegooid richting Vennegoor. Kan niet koppen, bal weg en komt door Van Mosselbel. Is het de Rijk die een elleboog heel hard tegen het hoofd krijgt. En met heel veel pijn. ...op de grond ligt. Maar het spel gaat verder. Hij krijgt een elleboog in zijn gezicht. Wegenreef zou eigenlijk meteen moeten affluiten. doet dat niet. Ik kijk naar de Rijk, die probeert over te komen. En nu fluit Wegenreef voor uh, een blessurebehandeling voor de Rijk. Want als je 2-1 achter staat en je zit in de extra tijd... ...dan ga je echt niet voor je lol liggen. Uh, en uh, zeker Timothy de Rijk niet. Die een uh, knal tegen, het, uh, tegen de zijkant van zijn hoofd kreeg. En dat is echt een uh, vervelende overtreding van... Uh, uh, de invaller Castillon, maar goed, uh, de Rijk uh, loopt weer, gaat uh, uh, terug en dan gaat Weegreven een scheidsrechtersbal geven. En Rico Drost wordt als man of the match voor RKC Waalwijk uitgeroepen. Dat zegt genoeg. De centrale verdediger die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld... ooit nog bij Heerenveen speelde. Balbezit voor Jeroen Zoet. De keeper van eh, onder contract bij PSV. Maar verhuurd aan RKC Waalwijk. En heeft eh, één doelpuntje tegengekregen. Dat ene doelpunt van Jan Vennegoor-Vesseling. De enige overwinning ooit voor deze wedstrijd in de Eredivisie... in Waalwijk van RKC is precies tien jaar geleden. Februari 2002... Uh, doelpunten van uh, uh, Rick Hogendorp en van Eddie Putter en van Kietze voor PSV. En nu dus 2-1 in voordeel van PSV. Nog altijd balbezit? Nee, geen balbezit. Want Hens van Jermaine Lens en dan kijk ik op de klok en dan zie ik dat er alweer twee minuten voorbij zijn van de extra tijd. Die vijf minuten in totaal bedraagt. En als PSV hier niet minimaal één punt haalt, dan zijn die zeven punten gewoon te veel in het restant van de competitie. Zo dunkt mij. Niet eerder, Ja, wel eerder, hebben ze vijf wedstrijden op rij eh, verloren. Eh, vijf wedstrijden. Uh, op rij verliezen. Dat is een uh, zes uit duels op rij verliezen. Dat is een uh, hele tijd geleden. Dat was in 1998 dat dat gebeurde. Maar nu is het zo belangrijk voor PSV als Titon de bal heeft. En de Rijk zegt goh, schiet hem naar voren. Maar hij geeft hem aan de Rijk. Dan gaat de Rijk met de lange bal komen. Richting wie? Richting ja, een verdediger van uh, RKC Waalwijk. Martina die de bal tegen de scheidsrechter aanschiet. En via Weger heeft komt de bal in de handen van Jeroen Zoet. Het zal je toch maar gebeuren dat je zo een doelpunt tegen maar goed, dat gebeurt niet. Zoet trapt de bal uit op het hoofd van Marcelo. Marcelo komt, maar weer is het Martina die sneller en vlugger en slimmer is dan Dries Mertens. Dries Mertens maakt een overtreding. Vrije trap bij RKC Waalwijk. Sombere gezichten bij het management van PSV. Ik zie Peter Vossen, ik zie Marcel Brands en ik zag Tini Sanders, de voorzitter, de directeur moet ik zeggen van PSV. Die uh, teleurgesteld kijken, want weer is er geen... Landskampioenschap voor PSV. Zo lijkt het als RKC Waalwijk de bal heeft en rustig rondspeelt. Martina achterin uitstekend gevoetbal. Meijers terug naar Martina. En RKC fikt hier geen doelpunten weg. Het klikt geen punten weg. Is gewoon een betere ploeg vanavond gebleken dan PSV uit Eindhoven. Als Toivonen de bal heeft overgenomen. er niets van gezien. ramt de bal in het blind naar voren. Opgevangen door Drost. En dan is het afgelopen. En wint RKC Waalwijk. Zeer verrassend. Maar ook verdiend met 2-1 van PSV. En betekent dat het einde aan de kampioensaspiraties van PSV? Ik denk het wel. Goed alles even in, alle rust, op een rijtje. de vanavond AZ-20, 2-2, RKC, PSV dus 2-0. Rode JC Feyenoord 0-0. Nak Breda tegen Heracles Amelo eindigt in 1-2. En Borussia Dortmund bij München is ook zojuist afgelopen. Ik zei al, aan Robben miste een penalty. Het bleef derhalve 1-0 voor Dortmund.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 Chris Isaac en uh, Live It Up. Dit was dit uur van NWS langs de lijn. Na tien zijn we terug met de nabeschouwingen en natuurlijk de tweede helft van uh, Heerenveen Ajax ruststand 04. Het was een bewogen avond. Straks dus alle interviews. Vraag tot zo.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 En uh, voorkom tunnelvisie mensen. En kijk altijd even op vananabeter.nl. beternl Door een betere doorstroming komen we verder. Dit is Radio 1.